De muur op deze maandagavond van 9 tot 11 met Marcel de Vet, Lindelaat en Erik van Vliet. En vanavond de gast Mario de Kort. Mario, het Brabant -koor, daar had jij het al even over. Kun je daar iets meer over vertellen? Want er zullen een hele hoop mensen, luisteraars, zijn die niet weten waar we het nu over hebben. Ja, het Brabant -koor is een projectkoor. En waar altijd zangers voor worden gezorgd op een bepaald niveau. En ook uh, aankomende beroepszangers. Ook zelfs uh, beroepszangers die wel eens een keer weer eens wat anders willen zingen. Uh, dat Kort staat al vele jaren onder leiding van Louis Buskus. Een geweldig bevlogen dirigent. Wat heb ik veel van die aardige man mogen leren. <güls> en dan kom ik toch aan de punt. Ik vind het ook zo schitterend hoe dat die jullie professionals. Die jij ook al is. Dan Louis Buskus en Marcel van Dieren. Of ik kan zoveel namen. Ik had ook op de Hegeman. Die jullie allemaal willen delen met ons amateurs. Dat vind ik fantastisch. Daar wil ik eens een keer een brava voor zeggen. Nou ja, ik denk dat het eerder andersom is. Dat er mensen als jij zijn, die zo geïnteresseerd zijn... en de muziek zo serieus nemen... en dit soort dingen ook willen leren. Dat, dat vind ik juist heel bijzonder. Ja, vooral de leren, ja. Dat, <lacht> <lacht> ja uh, ik zeg wel, als ik, moet ik heel eerlijk bekennen... als ik uh, 5%. Van de energie die ik in de muziek heb gestoken. Vroeger mijn studie had gestopt, had ik het veel verder gebracht. Dat klopt. Ja, of misschien de, toch de verkeerde kant opgegaan. Ja, ik denk... Moet ik ook weer eerlijk zijn. Kijk, zo goed ben ik ook wel niet. Daar had ik nooit met de kost mee kunnen verdienen. Ik denk <laughs> nee. het niet. Nee. Nou ja, het is in ieder geval een heel leuke hobby... waar je heel veel in bereikt hebt, denk ik. Je ja, had toch altijd mijn twijfel, hoor. Dat, uh, ja, ja, ja, oké. Okay. Nee, ja, ja, nee, zeg ik dan. Ja, oké, okay, fijn. Maar het is natuurlijk wel... Ik kan het natuurlijk niet ontkennen. Dat, dat, dat, ik heb nu uh, de afgelopen twee jaar. Ik vind de winterreizen van Schubert vind ik zo fantastisch. Nou, het is een soort droom om de winterreizen van Schubert te kunnen, ja, te kunnen zingen. Nou, ik, ik kan hem zingen, alle 24 dubbels, ik heb voor 80% ken ik hem uit mijn hoofd. Fantastisch! weer geholpen door mijn maestrie om mij heen. Zoals dus weer een Marcel van Dieren, de, de, de bariton. En dan Wil van Leijzen niet te vergeten. Ja. Die mensen die stimuleren mij en die weten, het beklijft. Mario die, die studeert. Ja, nou, dat is fijn voor die mensen. Mm -hmm. En voor mij is het heerlijk dat ik het punt, hey, ik bereik wat. Ja. En dan ga je weer stap voor stap. Verder. Dat, ja. dat in ieder geval. Um, jij, jij bent een echte liefhebber van klassieke muziek. Niet alleen wat je zelf zingt, maar ook wat door de andere mensen gezongen wordt... Uh, waar gaan we nu naar luisteren? Ja, uh, ik ben net begonnen met dat uh, grootste werk. Dus de Missa Solemnis. Ik heb maar kleinste klein stukje laten horen. Maar eigenlijk ga ik het over het onbewoonde eiland hebben. Je mag drie dingen meenemen. Nou, er hoort bij Mr. Solemnis Beethoven. En er hoort bij het uh, Requiem van Verdi. En dat is natuurlijk, Verdi is subliem. Dat is de andere wereld. Dat Requiem, dat is een feest. Dat is schitterend. Dat is ook echt opera. En daaruit het Ingemisco. En dan gezongen door Luciano Paparotti. Nou, Mooie kan ja, Dat is helemaal een godheid, hè? Ja, is-ie. <tied -se>